Zes uur, René van Brakel met het NOS Journaal. Het station van de Parijse voorstad Bretigny is de komende drie dagen gesloten voor onderzoek. Dat heeft president Hollande gezegd toen hij de plek van het ongeluk bezocht. In de avondspits ontspoorde een trein waardoor zes mensen om het leven kwamen. Zeker 22 mensen raakten zwaar gewond. De Franse president zei mee te leven met de getroffen families...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 President Obama en zijn Russische collega Poetin hebben telefonisch gesproken over klokkenluider Edward Snowden. Die zit al ruim twee weken vast op een luchthaven in Moskou. De VS wil het Rusland hem uitleverd, omdat Snowden het bestaan van een afluisterprogramma onthulde. Wat Obama en Poetin precies hebben gezegd is niet bekendgemaakt, maar het heeft waarschijnlijk weinig opgeleverd.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 Het gaat om een Britse 500-ponder... die een paar dagen geleden werd gevonden bij graafwerkzaamheden. Als alles goed gaat, mag de snelweg om half zeven weer open. Het weer wist een bewolkt met lokaal kans op mist. In de loop van de dag ook zon blijft droog tot 20 tot 23 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en kan er ook een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Mam, gaan we eerst zwemmen of eerst golven? Mag ik me ook laten sminken? Of naar de show? Of naar de spul. Ruimte voor de zomer? Bij Landel Green Parks. Boek nu de beste last minutes voor de zomervakantie op landel.nl. Cinema. Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague-regisseurs op TV 5 Monde. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Cleo de Sanka Z.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 Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op vliegwinkel.nl. Radio 1 VPRO WORD Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Met daarin een compilatie over opsluiting, dan wel eenzaam vertoeven. In 1971 verbleven Godfried Bowmans en Jan Wolkers... achtereenvolgens een week op het onbewoonde eiland Rottermerplaat. Bowmans van 10 juli tot 17 juli en Wolkers van 17 juli tot 24 juli... Dit resulteerde onder meer in een tweetal boeken... en de VARA-radioserie Alleen op een eiland. In dit uurwoord hoort u een paar fragmenten uit dit programma... maar ook fragmenten van andere programma's... waarin mensen er maar eenzaam bijzitten. We beginnen bij dat legendarische verblijf op Plaat. Op het eiland Rottermerplaat is een post gevestigd waar gedurende het broedseizoen twee vogelwachters tellingen verrichten. In 1971 brachten de schrijvers Jan Wolkers en Godfried Bowmans iedere week op het eiland door tijdens de vakantie van die vogelwachters. Hun enige verbinding met de buitenwereld bestond uit een kort dagelijks radiocontact met VARA-medewerker Willem Ruijs, die in een hotel in Warfum. Verbleef. Godfried Bomans had het helemaal niet naar zijn zin in het tentje op Rotterdam Plaat. Hij werd ziek, zo erg zelfs dat de varenmedewerkers medewerkers aan wal zich zorgen over zijn gezondheid maakten. En hij werd gek van het gekrijs van de meeuwen. Hij kwam erachter dat hij geen natuurmens was. Hij bleef naar eigen zeggen een heer uit Haarlem. U hoort Willem Ruijs die voor het laatst contact heeft met de schrijver op Rotterdam Plaat voordat Bomans naar huis mag. Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Godfried Bomans. Op een stormachtige bredenburg. Goedemiddag, nou stormachtig. Maar wel hard waaiend. Met direct de laatste verbinding in de reeks van zes. Godfried Bomans gaat aan zijn zevende en laatste dag beginnen. Als het allemaal goed verlopen is vannacht, dan moet hij allemaal dit kunnen horen. We zijn erg benieuwd, want vanmorgen hebben we geen contact meer met hem gehad... ondanks herhaalde oproepen. En het is gek, maar met die storm van windkracht 10 in het achterhoofd... ga je toch aan andere dingen denken. Daarom de oproep. Dit is Bredenburg naar Rottemerplaat. Godfried, ben je daar? Over. Hallo, hallo. Hallo. Over. Godfried, ja, hallo over Godzijdank ben je er mooi. U moet namelijk weten dat er vanmorgen een vliegtuig van de luchtmacht is gaan kijken of alles er nog stond. En daar kwam dan wel een positieve reactie op, maar ze hadden geen mens gezien. Door die storm overigens komt er erg veel zand vrij, dat hoorden we van de vlieger. En het is volgens de luchtmachtdeskundigen geen lolletje om nu op de plaat te zitten. Het meest vreemde van deze hele belevenis is voor mij als interviewer... om vragen te gaan stellen aan iemand die totaal niets beleeft. Maar toch, ik heb er een. Godfried, ik heb je gehoord, gelukkig. Ik wil toch al weten of er in deze 24 uur moeilijkheden zijn geweest... en of je het na deze zes dagen moeilijker hebt dan ooit. Over. Uh, ja, ik heb het moeilijk gehad. Dus, uh, je kunt buiten niet lopen door een enorme zandstorm. En uh, vannacht heb ik het heel, nogal zwaai gehad... want ik sliep als om half vijf in... en dat komt behalve het klapperen van het zeil... Uh, en... ...en het liggen op de grond en al die dingen... ...komt het ook door de door de stemmen die ik hoor. Dat, dat klinkt een beetje gek. Maar dat je zult zeggen, er is toch niemand. Maar dat waren meeuwen. Als meeuwen tot bedrijven komen... ...dan, dan houden ze een heel gek, dof gemompel op na. En, en dat is net of een paar mannen... ...vlak bij de tent, in het donker... Met elkaar staan te beraadslagen. En eh, hoe kinderachtig het ook klinkt, dat is eng. Je weet telkens dat het mee zijn, en telkens schrik je toch weer. Ik, ik denk eigenlijk dat in zo'n primitieve toestand, als waarin ik mij bevind, dat dan oude kinderangsten naar boven komen. Je weet wel, zo'n manachtig het of een moordenaar onder je bed. Um, ja, dat was. Een, Moeilijkheid. Wil je er nog eentje horen? Of... Ja, ik vraag me alleen af uh, of het allemaal moeilijkheden zijn. zijn er geen enkel, is er geen enkel lichtpuntje geweest? Over? Voel je vannacht of, uh, of over de hele week? Over? Ja, in totaliteit eigenlijk. Over? Oh ja, ik, uh, ik had het nooit willen missen, laat ik beginnen met dat zeggen, hoewel het soms niet makkelijk was, maar ik geloof dat ik mijn hele leven aan deze um, zeven dagen zal terugdenken. Kijk, voor het eerst uh, zie je de natuur voor die door mensenhanden is aangeraakt, dat is eigenlijk wat je meemaakt, alles om je heen is zuiver, uh, vooral de lucht die is bij ons nooit zuiver, hier helemaal een soort champagne. Ook het land is helemaal rein. Je voelt je een soort Adam. Nee, nee, nee, eigenlijk voor Adam nog. Want toen ging het al mis. Zo uh, genus is... De, de aarde die woest en ledig is. Alleen langs de rand... van het strand ligt allemaal afval. De, van de flessen is meestal het etiket afgeweekt. Maar op sommige bussen... staan de aanwijzingen in het ijzer gedrukt... En het is merkwaardig, zeg, met hoeveel interesse je die uh, teksten leest. Het is namelijk je enige lectuur. Voor wat woorden als nagebruik uitspoelen, of voor deze bus is geen uh, statiegeld verschuldigd, die lees ik als een boodschap uit de andere wereld. En dat is het toch ook eigenlijk. Alleen die, uh, die boodschappen vallen wel wat tegen. Ik heb nu al tien keer gelezen dat deze supercrème de beste is. Ik zou wel eens wat stevigers willen horen. Ik denk soms... Eigenlijk hebben ze niet veel te vertellen... Meer aan de overkant. Ja, ik geef mij weer over. Goed, ja. Niemand kent Godfried Bomans je... beter dan jezelf, hè? Je hebt het eens gezegd. Het heeft lang geduurd voordat je alles over jezelf is. Ben je nou na deze vreemde en hernieuwde kennismaking... ben je jezelf mee of tegengevallen? Over. Um... Nou... Uh, meegevallen in zover uh, uh, ik wel tegen de eenzaamheid kan. Tegengevallen wat angsten s'nachts betreft. De, de, dan vind ik me gewoon een scheidlaars. En uh, daar ben ik dan s ochtends kwaad over. Denk, eh, is het is toch mogelijk dat je daar zo over in de bakker ligt? Daarin val ik me tegen. Dat zijn de twee dingen die ik daarop kan antwoorden. Over? Ja, er gaat dus meer en meer blijken dat je er dolgraag vanaf wilt. Hè? Hoe sneller we je komen halen, hoe beter je het zult vinden. Als dus we nou eens zouden zeggen dat je nog drie dagen zou moeten blijven... omdat Jan Wolkers uh, maar vier dagen daar wil zitten... wat zou je reactie zijn? Lang uitwenend op de plaat, over? Dan zou ik het uh, volhouden uh, en hier blijven. Ja, dat zou ik doen. Uh, maar, uh, het is wijg, dat moet ik toegeven. Ik, ik kijk uit naar morgen... Ik vind het verzeerde dat ik het zeggen moet, want ik zou veel liever het omgekeerde zeggen. Dat klinkt ook veel flinker, maar dat vind ik flauw. Ik, uh, ik zal enorm blij zijn als ik die boot om half zes zie aankomen. Ik geloof dat je na een half jaar uitgeput bent als een batterij die te veel licht geeft, hè, die niet gevoed wordt. Er zijn geen kanalen. Uh, ik, wat ik bijvoorbeeld mis, dat moet ik wel toegeven, dat is uh, uh, iemand die je ziet... Ik heb dus dat, die tien minuten gepraat, elke dag, dat is heel kort... ...maar ik zie geen hoofd dat begrijpend knikt als ik iets zeg. En dat ga je enorm missen. Uh, uh, een mens tegenover je. D er is helemaal niemand aan wie je iets toe kunt vertrouwen. Je kunt alleen naar de meeuwen kijken, maar dat is dan ook prachtig. Ik ben geloof ik nu de enige in Nederland die iets van meeuwen af weet. Ik zou me als professor in de meeuwologie kunnen vestigen... Ik weet hoe ze stilstaan in de lucht, hoe ze naar beneden schieten. Ik weet zeven verschillende kreten en ik weet ook precies wat die kreten betekenen. Want ik heb niets anders te doen dan die beesten te observeren. Het zijn krengen, laat ik dat even vaststellen. Maar in de lucht zijn het, nou ja, mirakels. Over. Het is niet te geloven, het is weer afgelopen. We hebben weer tien minuten gesproken. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Godfried Bomans. Contact vaste wal Willem Ruis. Fara afroproductie, geen gaswaard. Het mogen duidelijk zijn, Godfried Bowmans had het niet echt naar zijn zin. Daarop Rotterdam plaat in 1971. Wolkers beleeft zijn tijd op het eiland radicaal anders. Hij rent naakt rond, vult een zeehond en verzorgt een zieke aalscholver. Hij eet niets van de proviant en leeft van de natuur op en rond het eiland. In het nu volgend fragment maakt hij uh, zich onder meer tegen ruis druk... over straaljagers die over het eiland vliegen. Dit is de Bredenburg met vanmorgen redelijk weer, weinig zon, een klein zonnetje... en weinig wind in het Waddengebied. Jan Wolkers, twee en een halve dag alleen op Plaat. In vergelijking met Godfried Bomans is hij erg bewegelijk... ontdekt voortdurend vogels die iets gebroken hebben... en we hebben hier het idee dat hij door zijn enorme enthousiasme... waarmee hij over dat eiland rent, vergeet dat hij alleen is. Stond bij Godfried Bomans de geestelijke beleving van de eenzaamheid centraal... waarbij al gauw tot uitdrukking kwam dat Bomans geen natuurmens was... Bij Jan Wolkers is dat volkomen anders. Hij leeft van de natuur en door het achterwege laten van ieder kledingstuk... zoals dat ambtelijk heet, is hij de natuur zelf. Techniek en natuur, het is een vloek, we weten het, maar we gebruiken het. En als alles werkt, moet hij dit gehoord hebben. Is dit verstaan op de plaat? Over. Ja, Willem, ik heb dit verstaan. Over. Goed, als eerste, kun je nog eens duidelijk maken... wat nou het belangrijkste aspect van dat alleen zijn is voor jou? Over. Nou, dat belangrijkste aspect van de eenzaamheid. Uh, daaraan vooraf wilde ik laten gaan uh, iets anders. Hier volgt een Weermachtbericht. Hier volgt een Weermachtbericht. Bestemd voor de twee straaljagerpiloten die vanmorgen om tien over tien en ook nu net weer om kwart over twaalf rakelings over mijn tent doken. Die uh, knappe, stoere piloten die denken toch niet dat veel van het reef hier in de tent zit. Uh, jullie maken me er echt niet bang mee aan het schrik hoor. Maar wel de duizenden vogels die verschrikt opvlogen en mijn school extra met gebroken poot die ik net aan het verzorgen was. Ik kan uh, zowel tegen de stilte hier in Gods own country als tegen het geweld van de moderne maatschappij. Als ik nou een VVD stemmertje was zou ik zeggen snotverdorie als onze belastingcenten. Maar ik ben werkelijk bezorgd dat jullie straks niet bij jullie moeders vrouwen of verloofden thuiskomen en dat de fameuze Arie met zijn reddingsboot van de Noord-Zuid-Hollandse reddingsmaatschappij van Texel uit moet varen om jullie verpletterd van een kleiplaat te harken. Sparen jullie je krachten liever voor als de Amerikanen je napalm go komen gooien of neem de Pentagon Papers eens door die net in pocketvorm zijn verschenen. Dan komen jullie er tenminste eens achter hoe met jullie levens wordt gemanipuleerd. Nou ja, goed. Zoals dichte. God gaf een kinderhart aan de soldaat. En heeft ontroerd toen het verweerd gelaat met bijl en bijtel uit ruw hout gedreven. Nu nog één bericht voor de vaste wal: Anne Vermeulen, de vrouw van Jan Vermeulen, de ontwerper van mijn terecht uh, om een omslag al beroemde boeken. Gefeliciteerd met haar verjaardag en ook de bok en Aristoteles de hond en nog veel meer. Nu over de eenzaamheid. Ja, wat is de eenzaamheid hier? Dat is uh, om half Tien, doodvermoeid. Omdat je acht uur over het eiland gezworven hebt. En uh, er is nog steeds geen tijd om aan het hek om het eiland toe te komen. Gelukkig maar. Uh, de wekker op één uur zet s'nachts. Dan om één uur uit je tent kruipt. De maan. Links van Bochum, waar nog uh, wat licht flonkert. Waar de laatste glazen champagne van het uh, verwekelijkte weekend wel weer geledigd zullen worden. Waar de maan dus links van Bochum als een, als een uh, sikkeltje. Hè, als je er een streepje aan zet, wordt het een Q. Dus het zal zo wel weer nieuwe maan worden, zichtbaar is. En dan een tocht van. Twee uur over het volkomen verlaten strand, waar, uh, waar je weet dat je niemand tegen zal komen. Ook geen dronken spiritisch drinken. wat was gebeurd op het vasteland. Niets, maar dan ook niets. Hè, zoals ik gisteren hier dus uh, over het strand, drie uur loop, helemaal het eiland rond. Eerst door de, door de meeuwen, waar ik geen stok voor hoef te gebruiken, <coughs> want ze duiken wel op me... En dan is het net of er iemand uh, vlak bij je hoofd een stok heel hard door de lucht slaat. Maar uh, ze, ze, ze duiken niet op mijn schedel. En uh, ze, ze schijten wel verschrikkelijk. Je wordt hier als het ware met, uh, met open darmen, om het zo maar te zeggen, ontvangen. En dan loop je langs het strand en dan... Vind je de onvermijdelijke rubberhandschoen, uh, Het flesje half gevuld met tomatenketchup. Wat nog vrij lekker smaakt. Ik heb een klein druppeltje van op mijn handpalm laten lopen. Maar ik heb me er niet aan gewaagd. Want ik heb gezegd dat ik van de zee zal leven. En niet op deze manier. Uh, en dan vind je het rotte uitje. Uh, wat ook wat echt gevaarlijk is. Als je er alleen bent. En je hebt naast je in de kast een fles whisky staan. Die je dicht moet laten. Dat is het ruiken aan de flessen lege flessen whisky die er aangespoeld zijn. Als je daar de, de schroef haalt, dan ruik je door de hitte die, uh, die verdampte uh, whisky. En dat is uh, dronken maken. Dat is heel gevaarlijk. Dan uh, ga je roepen zo uh, uh, tegen de meeuwen, jongens, dit eiland is van mij. En zo, zulke soort dingen. En ik heb gisteren dus ook een een dode zeehond gevonden, een, een grote van anderhalve meter. Ik dacht dat hij zwanger was. Ik ga vandaag de afschuwelijke taak volbrengen om hem open te snijden, om dat te controleren. Ik vind het verschrikkelijk, maar het moet. Ik moet dat uh, hè, proberen. Overal loop ik tussen de jonge mee weer door... Die met uh, loodgrijze poten en een loodgrijze snavel voor mijn wegvluchten. Dikke kip, uh, dikke beesten. Die dan beschutting zoeken in een paar sprietjes, helm. En uh, als ik daar langs loop, het, uh, het zal de ornitologen wel eens stuipen op je lijf jagen. Maar dat kan nooit later om ze even in dikke ruggetjes uh, te knijpen, zachtjes hoor. En uh, nou ja, dan kom je doodvermoeid thuis. En dan uh, bak je de paar palentjes die je gegeten hebt. En dan kijk je zo uit over het water. En het is een, uh, gisteren zag ik hier over het water, uh, in de verte op de wadden zag ik hier gele jakken wat lopen. Oneindig ver weg hoor, maar dat is gewoon wel een bedreiging. Dan voel je hetzelfde als, uh, als uh, Robinson Crusoe, mensen. Het enige gevaar hier. Over. De geestelijke beleving staat voor jou helemaal op een... Uh op een plaats die eigenlijk niet in je hoofd voorkomt, hè? zoals dat bij Bowmans was. Het is voor jou een en al bedrijvigheid, controleren, kijken... maar geestelijk uh, ben je, voel je je niet alleen. Hè? Over. Uh, nee, ik voel me helemaal niet alleen. En nou ja, dat komt door het goed interpreteren van de dingen die ik hoor. Laat ik zeggen, Bowmans die die, meewe, die geluiden zo afschrikwekkend vond. Uh, o, oh, tussen haakjes, die duif is ook weer aangeweest. Maar hij had een briefje onder zijn vleugel, dat komt al een week te laat. Het was namelijk een postduif. Huh? En dit briefje was eigenlijk bestemd voor de meeuwen. Er stond op... Meeuwen, lief zijn voor Godfried. Was ondertekend Hitchcock. Over. Korte opmerkingen terug, Jan, nog anderhalve minuut. Het eten en het hek bouwen, erg kort graag. Over. Ja, uh, dat was een, uh, gisteren toen ik van die grote wandeling terugkwam. Toen kwam de zee, nee, eergisteren was het, kwam de zee er met een enorme kracht inlopen. En toen zag ik vanuit de verte ineens dat die voedselpakketten, die ik hier nog had staan, dat die door de zee als stukken geslagen werden. En nou ja, de, ik, ik rende erheen en ik moest in het water duiken. De eieren sloegen kapot tegen mijn borst. Blikjes, schildpadsoep, kangoeroesoep, haalde ik eruit. En dan moet je nagaan dat ik hier in onthouding moet leven. Nou, ik was net een monnik die uit het klooster zo penudistenkamp uh, gekwakt wordt. Maar ik, uh, ik heb me sterk gehouden, al die blikjes staan hier opgeslagen naast me. Ik heb nergens aangezeten. Ik, ik, uh, postelijn uh, pluk ik, dan was ik het. Dan smoor ik het met een stukje boter. Dat is verrukkelijk, het smaakt een beetje zildig. Zo is echt de postlijn En veel garnalen, vooral veel garnalen. Over. Al dus Jan Wolkers, vanaf Rottermerplaat. Willem Ruijs was in gesprek met hem. Toen het verblijf van de twee heren dus uh, in hun eentje op dat eiland Rottermerplaat... in juli 1971 achter de rug was... wilden de beide heren toch wel even terugblikken op hun belevenissen. En dan heb ik het dus over Jan Wolkers en... Um, Godfried Bowmans. Dat deden ze in Vara's ZO. Zouden de heren het nog eens over willen doen? Gebeurd, dat hij mij zou binnenhalen en naar de vorst zou brengen. zo. Nee, maar ik heb iets heel anders. Ik zei net, Godfried, dat ik iets heel engs van jou ontdekt had. Dat zal ik je vertellen. Ik ging de tent, wilde ik af gaan breken. Ik haal die parasol weg, die je zo netjes daarvoor gelegd had. Ja. En daar steek ineens twee zandkleurige sokken van jou zo onder die dingen uit. Het was net of je een hele platte man vermoord had. Weet je dan? Dat slok gewoon even door me heen. Ik heb die sokken meegenomen. Oh ja? ja, en twee handdoeken heb ik ook nog. Ja, ja. ja. Nou, dus daar heb, heb ik me het... gewoon verder mee afgedroogd, Want ja. ik stonk zo, dus ja. erger kon niet. Dus ik vind hè. niet dat je zo erg stinkt op de Nee, nee, ik zei... Nee, ik zei dus van die handdoeken van jou... of ze stonk of niet, dat weet ik niet. Want erger kon toch niet, want ik nee, nee, kwam nee, ik, ik wil niet zeggen dat je helemaal niet stinkt. Maar het is niet zo'n bedwelmende stank als ik mij had voorgesteld. Nee, nee, het, het, het, het belet je niet het spreken, dus. Nee. Nee. Hè? Want je hebt gehoord dus dat ik dat, die scholexster... heb ik dus uh, uh, uh, chirurgische bijstand verleend... door hem in een sok van mij te doen... Ja, ja. Hè? En daardoor raakte hij, dacht ik, bedwelmd. Had ik nou geweten dat die twee sokken van jou er waren... had ik die sokken van jou misschien genomen. Het een en misschien mee was mee het beter geweest, ja. ja. We komen er even tussen. Op het bed uh, naast elkaar, een heer uit Haarlem, geschoren, keurig... en Jan Wolkers, in een paars broekje, een prachtig groen hemd... en een geweldige baard, terug op de vaste wal. Hè? Nou, het is een enorm verschil, als jullie ziet zitten. Ook het verschil in de uitzending is meteen ook kenmerkend. Jij was heel anders, Godfried uh, veel rustiger en Jan heeft enorm gerend. Hè? Uh, wat is de totaalindruk geweest, Jan? Nou, uh, wat jij zegt van die heer uit Haarlem en uh, ongeschoren... dat was vorige keer uh, zo'n beetje andersom. Niet dat ik nou direct een heer uit Amsterdam was... maar toen had Godfried dus met zijn hoedje en die baard... dat vond ik wel uh, erg... Uh erg uh, mooi zo. En ik dacht, uh, nou, dat kan ik ook fokken in die week. Dat groeit gewoon aan. Net als uh, alle gewassen en zo, hè. Uh... Ja, Godvriet over Jan. Over Jan. Nou, ik, ik heb zelden met zoveel uh, geboeidheid en interesse... naar uh, zeven uitzendingen geluisterd. En uh, er is ook niets op dat eiland wat ik nou niet weet. Dat wist ik allemaal niet. Die man, die ziet veel meer dan ik... Ik heb dat allemaal, allemaal niet gezien. Ik, ik heb weer andere dingen gezien die hij weer niet gezegd heeft. Maar van planten, en vooral van dieren en vogels... daar heeft hij een kijk op en hij heeft ook als een razende daar rondgerend. Heb ik niet gedaan, Jan. Je hebt ook allemaal pukkertjes op je benen, zie ik. Ja, Blok. dat komt dus door de helm, hè? die scherpe helm. Het is net als ik directeur ben van een vlooiertheater... maar dat ben ik dus nog niet. Dat komt de helm, die prikt erin. Die, die steekjes zijn zo klein... Dat, uh, dat het bloed blijft onder je huid zitten. En dat is het dus. En dat vond ik zo goed dat de strandvoogd van Schiermonnikoog dat meteen zag. Die zei tegen mij, jij hebt veel door de helm uh, gelopen. Ik dacht dat jij uh, daar niet alleen had moeten zitten. Je had er misschien met iemand moeten zitten die je uit je tent had gelokt. Nou heeft uh, Willem Rijs dat wel gedaan en zo, maar goed. Ik had nog een vraag aan Jan. Jan, je weet, er is een gebouw waar die, waar die keels zitten anders. Ja. Hè? En de, in dat hokje, dat pleetje waar we al die uitzending hadden... daar hing een sleutel, er was eigenlijk een envelop, in geval van nood. Die heb ik eens opengemaakt, daar zit een sleutel in. En die past, die sleutel, op dat hok. En daar zie je binnen een televisietoestel, radio... Eh, allemaal eh, lekkere bedden. En een tafel, een stoelen, en stoelen. Je bent buiten de wind... Ik heb toen een enorme bekoring gehad om daar eens gebruik van te maken... en daar eens gewoon een sigaretje te roken. Ken je die uh, verleiding? Zeg Godfried, je weet dat uh, hij, jij zegt nu verleiding. Je, haalt twee, te, je zegt twee dingen. Je zegt eerst bekoring dan verleiding. Je weet dat de uh, katholieken zeggen en breng ons niet in bekoring. De geformeerden zeggen en breng ons niet in verleiding. Daar is er nog een verschil tussen. Want een mens wil misschien niet bekoord worden, maar wel verleid. Ik heb me verschrikkelijk laten verleiden. Ik ben er meteen de eerste avond al. Dat weten ze die jongens helemaal hier niet, dat heb ik ook niet verteld. Ingedoken. Ik heb iedere uitzending gevolgd tot op gisteravond toe dat beetje in die nek... voor de VPRO, die film over, uh, over de dracula. Ben je daar binnen gegaan? Ja, natuurlijk. Heb jij dat dan niet gedaan? Nee. Maar Godfried, nee. ik bedoel, je kan toch niet... als een wild natuurmens daar <lacht> leven? Je gaat daar toch... Heer, er staan er heerlijke bedden. Er staat er een televisie. Wat, maar, je hebt je opgeofferd aan het eiland. Nee, <lacht> nou, nou, nou ja, je hebt het echt ja, gedaan. Nee, dat is een grapje. Ja. Ik zal je vertellen... Uh, ik ben er pas ingebroken toen het moest voor die zeehond. Ja, ja. Toen ben ik als een gek naar een slang gaan zoeken voor het gas. En... Nou, nou, moet ik een, uh, ze zetten even de televisie af, de technicus zie ik wel. Ik heb wel even gekeken of de televisie het deed. Want ja. ik dacht, als ik die draak laat filmen, als ik dat, want dat boeide me zo. Het zou niet goed geweest als ik die gezien ja. had, hoor. Want dan had ik Willem Ruijs gebeld om het van het eiland af te halen. Niet, maar hij he? deed het niet. Ze oh. hebben alles uitgeschakeld, die rotzooi. Oh, ja, okay. dat vind ik heel gemeen. Maar is dat de enige en keer ik... geweest dat je erin gegaan bent? Ja, oh, ja, oh, ja, eerlijk okay. gezegd wel. Ja. Nou, daarna nog om de rotzooi op te ruimen. Oh, want... Kijk, die sleutel hing daar. Ik moest dat zeehondje kwijt. Dus ik, ik heb die sleutel eruit gehad en gekeken of, ze, of die past op dat keetje. Nee. En toen zag ik dat die op dat keetje paste wat erbij stond. En daar heb ik die zeehond in gedaan. De mensen van de waterstad stel ik gerust. Want het zeehondje, dat had daar verschrikking gescheten. Dat heb ik helemaal schoon gemaakt. Maar verder ben ik er niet in nee, geweest. Ja. Ja, ja, ja, maar, ja. Je kunt er eigenlijk tussen komen, hè? Verschrikkelijk, dat raad. Ja, mijn, mijn ouders stammen van, van uh, Frans huurgenoten af. Dat, oh, waren, ja. dat waren predikanten. en Je weet hoe moeilijk het is om een kerk. te Probeer het maar eens. Ja. Maar um, ja, ik wou dit vragen. Had je wel eens, dat je, als het zo donker werd en je zat voor je tent... en, en de, de zon was onder en het werd wat stiller... En, en dan moest je die nacht in. Dan had ik wel eens momenten van eenzaamheid. Ik, ik heb dat helemaal niet in jouw uh, zeven uitzendingen gehoord... dat je je ook maar een moment geïsoleerd voelde. Nou, uh, geïsoleerd... Uh... Uh, dat, dat isolement, dat is er natuurlijk niet. Ik had enorm veel contact met beesten. En er komt zoveel rotzooi van de, van de vaste wal. Drijft er over de Waddenzee het eiland binnen. Dat je staat je eigenlijk constant op te winden over de, over de machthebbers hier. Wat er allemaal misgaat. Want dit is gewoon een. een er staat in de Bijbel: hè, de natuurzucht in barenswee. En dat in, die indruk krijg je van dat stuk natuur. wat daar geboren wordt. En dat ze, wat ik vanmiddag al gezegd heb kind met het wat water op de oom kunt weggooien zijn. Dat vind ik afschuwelijk. Dat heb ik daar ervaren. Ja, even terugkomend op de aankomst hier in Noordpolderzeil. Dat schijnt nogal wat geweest te zijn. Hè? Ik heb het zelf niet gezien. Ik heb hier op jullie zitten wachten. Hoe was dat precies? Duizenden mensen, geloof ik? Ja... Uh, nou ja, ik voelde me net een beetje Sinterklaas. Maar dan zonder pepernoten. En kijk, dat is natuurlijk een beetje een. Uh, ik vind het een beetje een farce. Want er is daar een man op. De strandvoogd van Schiermonnenkoog was daarbij. En die uh, valt niemand op. Die redt ieder jaar tientallen zeehondjes. En die moet ze vaak in een kist moet die ze versturen. Want daar komt niemand met een helikopter voor. Die, die jongens die daar bij me geweest zijn, die zouden het graag willen. Want die waren verschrikkelijk aardig en gelukkig dat ze dit konden doen. Maar ze superieuren nou eens zorgen... dat ieder zeehondje met een helikopter gered kan worden. Nou ja, ik geloof dat daar onze democratie al een stuk mee gered is. Want dan krijgt het leger... He, een heel andere klank, zoals hij dat heeft in Vietnam... waar uh, uh, zo'n zo zo uh, zo Vietnamese bevrijdingsfond... nooit het sterkste leger ter wereld op de knie had kunnen krijgen... zonder zijn voedingsbodem in de bevolking te kunnen hebben. Dat bestaat niet zonder... Wil jij uh, de strategische bedoeling van onze land- en zeemacht... helemaal uh, uh, terugbrengen op het redden van zeehondjes? Jawel, het lijkt me ontstellend. Laten we zeggen, een denkbeeldige vijand die er binnen zou komen. Hè? Uh, die het uh, om te schieten. Er wordt niet geschoten. De soldaten zijn op weg om zeehondjes te redden. Nou, die mensen zouden volkomen gedemoraliseerd zijn. Die zouden waarschijnlijk hun eigen regering omverwerpen. Ja, hè? Godfried, nooit meer hè, op het eiland. Uh, nooit meer? Nee, ik, het is nou gebeurd. hè? Ja, zeker. Nee, nooit meer. Ook niet in een stukje natuur? Nee, ik denk dat Jan toch ook niet een tweede keer wil. Wacht, dan gaat hij losbarsten, ja? Oh ja, nou, als, als de boot ligt dan nog. Ik zou zo weer terugrijden. Alleen zou dan de, ik zal maar zeggen, de lekkerste zeehond ter wereld, Carina. Die zou dan wel mee moeten, dat zou, Maar ik zou weer gerust. Ik heb van tevoren gezegd... Jij hebt, heb jij toch wat bezwaard tegen de landmachten dat zeehondje ook oppikt? Wat? Jouw, jouw zeehondje, waarmee je dan naar land gaat. Of, de, of ze die op zou nee, pikken? Nee, nee, dat doen ze niet, natuurlijk. Nee. Je weet, uh, hè, zoals Nijhoff heeft gedicht... God gaf een uh, kinderhart aan de soldaat en de heeft ontroerd... toen het verweerd gelaat met bijl en bijtel uit ruw hout gedreven. Dat heb ik gewoon gezien bij die drie mensen die die zeehond kwamen redden. Die doen geen mens kwaad. Het zit aan de top. Daar gaat het om. Jan Wolkers hoorde u en in mindere mate Godfried Bomans. De heren bespraken hun belevenissen op Plaat. waar Bomans een week van 10 juli tot 17 juli 1971 eenzaam doorbracht... en Wolkers van 17 tot 24 juli. Het programma met de naam Alleen op een eiland... verscheen later ook op een verzameling cd's. Wolkers bracht verslag van zijn belevenissen uit... in Groeten van Rottermerplaat. En het dagboek van Bomans verscheen in rij rond de wereld en op plaats. Het concept is natuurlijk in deze tijd van reality-series... nauwelijks meer schokkend te noemen, maar in 1971 was het revolutionair te noemen. En nu was het weer even terug, hier op Radio 1 bij VPRO's Woord. Tien jaar na dit bijzondere experiment was het weer eens tijd... voor een ander lumineus idee. Het is 1981 en in de VPRO-gids staat een curieuze oproep die begint met... De redactie van Villa VPRO zoekt mensen die willen deelnemen... aan een experimentele radio-uitzending. De oproep leverde 441 brieven op, 563 kandidaten boden zich aan. Met behulp van de Dortse psychiater Paul Wisman... werden zeven kandidaten geselecteerd. Deze werden opgesloten in een geblindeerde studio... in de VPRO Villa aan de weg in Hilversum. De centrale vraag van het experiment... hoe lang kun je zeven mensen in vrijwillige gijzeling houden? Het woord is aan Cor Gales. Villa VPRO, Hilversum 1. Nog één uur lang, luisteraars, nog één uur lang... het geheim radio-experiment. Zeven mensen, vier vrouwen en drie mannen... hebben zich 24 uur lang beschikbaar gesteld voor Villa VPRO. Ze moesten meenemen een paspoort, een rijbewijs, een horloge en een zakmes. Die spullen zijn ingeleverd. Wat gebeurde er 24 uur lang in het weekend van 19 op 20 december... met Gerard, 32 jaar, archeoloog... Met Jeannette, 25 jaar, secretaresse. Met Nel, 30 jaar, huisvrouw. Met Geerten, 22 jaar, studenten. Met Wim, 26 jaar, grafisch ontwerper. Met Erik, 26 jaar, groepsleider. En met Marijke, 24 jaar, journalisten. Om zeven uur s'avonds arriveren zij bij de VPRO. Een uur later zitten ze in een geblindeerde studio. Alle deuren op slot. Een ijskast met wat melk en frisdrank. Brood. Een zitje in de hoek. Een chemisch toilet in de andere hoek. Een piano. Een kapotte jukebox. Twee matrassen. Twee kussens. Het is nacht. De stemming in de groep wisselt sterk. Agressie. Berusting. Breken ze uit. Trekken ze alle microfoons eruit. De deelnemers zitten al acht uur vast. Vier uur s'nachts. Een enkeling is in slaap gevallen. Janette en Gerard spelen zeeslag. Wat zijn je toch een gosse man doen eigenlijk? Ja, puzzeltjes aan het spelletje bommenwerpertje of zo, een duikbootje, oh, yeah. oh, yeah. een zeertje, ja. nou ja, slag, Slagschip, ja. Slagschip. zeeslag. Zeeslag, ja. slag, Zeeslag. slag, slag, Nee. slag, okay. slag, <tijd> zorg uh, rondbezien. Nee. Nee, nee, hier, ja. Ja, dat is een heel, heel, Ja, he? huh? dat heel ja. erg. Ja, die is dus gezonken. doen, Ja, dat is iets niet goed. Ik geloof dat ze elkaar inderdaad ook niet op dat hoekpunt mogen raken. Ja, dat voelde je het nu, Ja, dat inderdaad. Niet. inderdaad want je moet nu verdomme spelletwaar halen al dat je er echt helemaal bij bent weet ik eh, uh, had je er altijd? ja, ik had dat ja. drie. Zes uur s'nachts, impressies van een vrijwillige gijzeling. Marijke wordt opnieuw opstandig. Oh. Is lekker. Kan jij deze nemen? Ja, ik dan dan denk dan dat ik echt ga doen. Nee, Ik denk dat ik dat niet doe. Ik wil meer Als ik dan wakker word, dan ben ik nog veel ja, moeier naast een stijlige slaap. Ja, wat ja, is dan inderdaad dan waar. waar. Maar als je, nu ga je er vanuit dat het weinig slaap is, maar het kan ja. tot tot uh, vier minuten. Ja. Met, uh... Nee, dat, dat doet het niet, want ik ga straks, als ik nog uitgerust ben, weer fanatiek oh, yeah. proberen om me weg te gaan. Nu gaan we altijd treinen weer rijden. Gaat het nou echt gebeuren? Hm? Gaat het nou echt gebeuren? Nee, ik ga slapen tot het, zeven, tot het zeven uur, zo echt plat bedoel jij. Ga je dan weer? Dat zie ik dan wel, maar dan kan ik in ieder geval echt weg. Ja, ik, ben ik ben een, een terug. Ik wil nog wel zo, zo. Ik zou daar niet gaan liggen als ik jou was. Nee, daar komt precies, die die koude ja, daar koude... ja, dan lig ik ook een beetje in ja. donker. Je kan daar lig nee, nee, precies door... onder de lamp. Nou, die lamp, deze lamp kan wel uit voor mij. Of is wordt het wordt deze. dan erg donker? Het wordt het dan erg donker? Ja, nee, dat kan, Nee, dat kan niet. Maar je kan, nee, kan. Nee, kan. Nee, dat, nee, daar liggen. Dus die, die piano terug liggen. Nee, dan lig ik zo... Alleen. Nee, dat lig ik zo te liggen. Te licht, als het ware. Zoals je in de etalage liggen. Het mogen duidelijk zijn, er gebeurde schokkend weinig in die 24 uur. Op een gegeven ogenblik vervelen de deelnemers zich en beginnen ze te muiten. ze dus verbreken alle verbindingen door de microfoons uit te schakelen. En ze willen weg. Het liep uiteindelijk rustig af. De deur ging open. De mensen gingen weer naar huis. Daar is hij weer, Corchalis. Alles is verbroken. Alle pluggen zijn eruit. De opnames zijn onmogelijk geworden. Programmamakers in dilemma. Slagen de zeven erin om een eind te maken aan het experiment? Achter de geblindeerde ruit verschijnt een schriftelijke boodschap. Het is nu elf uur, gefeliciteerd. Eindelijk actie, zei het weinig opbouwend. U heeft nu gekozen voor het meewerken aan een helaas uiterst saai en langdradig radioprogramma, namelijk absolute stilte. Wij hebben thans geen contact meer met u, zodat wij u niet verder kunnen helpen. Zodra u het contact hersteld heeft... kunt u een belangrijke boodschap van ons verwachten. De deelnemers zijn in de waan dat het twee uur smiddags is. De echte tijd, vijf minuten voor twaalf. Erik leest Marijke, Gerard en Geert en Ijsberen door de studio. Gelaten. Nel, Wim en Jeannette zitten in de gemakkelijke stoelen. De berusting heeft toegeslagen. Het einde lijkt naderen... Want we hebben meegedeeld dat het experiment smiddags om vier uur zal eindigen. Ondanks alle dreigementen zitten zeven mensen al 16 uur lang opgesloten. Oh, gewoon even een beetje. Geef haar die lol. Ja, nee, oké, okay, prima. Nee. Doe jij dan dat, kapot, dat bord kapot slaan? Doe jij het, Grete? Daar nee, nou zit er alles weer in. Ja, we doen het. Grete, doe jij het? Ja. Als, de, als hij puntje, puntje, puntje aan geeft, sla jij dat bord kapot? Ja. ja nou, hoe... op de... Heb je een bord? Ja. Ah, oh. oh, die mevrouw van die kantine. Let ja. wel op je handen, dat je je niet snijdt. Ze hebben stapels van die porno, echt ja. van het uh, complex, uh, Ja? Ja? Heel goed. Ja, Ultimatum. Het is, het is... Wij zijn het geheel eens het is... dat het nu echt bijzonder saai begint te worden. Oh. Vandaar dat uh, jullie binnen het kwartier kunnen reageren... ...en met een spectacula spectaculaire wending moeten komen. Zo niet, dan sneuvelt er niet alleen dit... <totstuk> ...maar ook nog, ook nog dit experiment. Mooi. Dan sluit je alles mee. Dat sluit je alles mee. sluit alles weer. Dan moet je deze ook doen. Deze kan ook wel Deze is niet doen. Hier volgt een belangrijke aanwijzing. Ah, ik het wat zat. Het is zeer goed mogelijk dat een van de aanwezigen van tevoren geheel op de hoogte is gebracht. Ah. De beslissing om over te gaan tot de volgende fase ligt dan geheel in zijn of haar handen. Evenwel zal hij met deze beslissing zo lang mogelijk wachten. Het is een hij. Ja. Een persoon. In ons. Nee, ik geloof het niet. Nee, het is geloof. Het is dus de moeier op de juin. wel is. Het is. Wat is in het begin geweest dat we zei. Nou, dat is een wel... absoluut blach. En mij denk ik, dingen gaan eruit. <laughs> ja, ja, ja. Het is wel ongelukkig gemeen weer hè? Ja, ja. ja. ja als je gewoon proberen. Je het uitproberen. Kijk, je maar wij hadden toch om iets spectaculairs gevraagd? Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Het... Dit vinden hun dan blijkbaar spectaculair. Als wij erin zouden trappen, dan zouden we heel erg spectaculair. Ja, dan gaan we het soms niet lopen gissen. Dan gaan we iedereen oh. verdacht maken. Ik ben het niet. Hé, hey, hé. Hey, hey. Een van de drie. één van de drie. Ja, jij weet het ook niet, want jou ben ik op het station nou, tegengekomen. als je over persoon spreekt, dan heb je het gewoon over. Nee, ja, ja, dat is gewoon van nul wat ze zeggen. Ja, en ja, ze is hier toch weer aan denken. Goed, gek. Nou, nee, hé. Wat doen kant. we? Gewoon niet Ja. ja. ja. Een andere wending. Graag. Ja. Nee, dit hoogst onwaarschijnlijk. Uh, dat er hier iemand is? Dus ja, dat een van ons uh, volledig op de, of zelfs meewerkte uh, aan dit de, de baak op. Dus, uh, <laughs> Alleen daarop al zal die, die zeggen. Nou, deze metering is. <laughs> ja. deze is dus volkomen zinloos. Nou, nu moeten we alles dus de stilieven. Binnen vijf minuten wat zin, zinnigs. Ja, vind ik ook wel. De heel deze, de, deze groep begint nu als groep te functioneren. Ja, Wij geloven niet meer dat er een indringer in ons <laughs> is. We zijn eindelijk meteen eens. Ja. De volgende stap, natuurlijk. Dat natuurlijk ook ja, te Om de eenheid kapot te maken. Ja, ja, ja inderdaad. als er een is, dan is het degene waar je het minst verwacht. Ja. <sweel> uh, <laughs> Jij dus. <sweel> nee. Dit het minst verwacht, verwacht ik het dan voor jou? Voor mij, hè? Ja. dat verwacht ik ook het <lacht> minste hoor. <lacht> ik verwacht het ook het minste voor mezelf. Ja, waarom zijn er twee uit Den Haag? He? Ja, oh, precies. Hé, <lacht> hey, werkt er hier als secretaris, hè? <lacht> nee, hij zei heel duidelijk, dan ligt nee. het in zijn hand. Ja, maar ja, een persoon. De persoon. De ja, ja je kan de pot op. Dat is gewoon seksistisch staan <lacht> Ja. <lacht> oh. Ook zo dat zo is weer een truc. Ik vind dat we deze truc mee moeten vergeten. Ja. Ja, dit heeft we enkele zin. Dan gaan we weer een nieuw praten over van die zal te zijn. Uh, ja, dit heeft okay, gewoon geen enkele zin. Als gingen, er is, dan vind ik dat diegene nog maar een derde ding er de aan moet geven. Ja, maar die is gewoon. Ja, het ja, nou, nou, dus ligt in dus niet, hè. Ja, die ligt er Of u bent om in de volgende fase te komen. Het is vooral. Nou, wat doen we nou? Ja, morgen. Oh, ja, morgen. Nou, stel van nou willen we nou. Nou, een keertje meer. En, uh, een normale reactie? Nee, laten we allemaal uh, op een, een oplossing uh, verzinnen. En die dan kenbaar maken. En dan kunnen we zetten gaan doen. Oplossing maar voor, voor hun probleem? Voor het probleem. Het probleem? Ja, en het probleem is dan een idee, hoe komen we hier uit? Dat was in 1981. Ik ben heel benieuwd of er deelnemers zijn... die hier nog wel eens aan terugdenken aan deze periode. We zoeken weer eens even de eenzaamheid op hier bij VPRO's Woord op Radio 1. Op een woonboot bij het onbewoonde eiland Senneroog... richtte de redactie van de Avonden in het kader van het 15-jarig bestaan van het programma... in 2010 een Kamer in het Verleden in... Op de boot was helemaal niets. De gast mocht kiezen wat er in de koelkast zou liggen... welke cd's en boeken er mee zouden gaan... maar bleef verstoken van contact met de buitenwereld. Behoudens het korte gesprekje met de man met de motorboot... die dagelijks hun audioverslag op kwam halen. Luistert u naar een compilatie gemaakt door technicus Alfred Koster. Mis ik mijn e-mail, mis ik het sms'en, het Facebook, Twitter... dat soort dingen? Nou, eigenlijk niet... Ik mis contact met de mensen. Ik mis mijn vriendin. Verschrikkelijk. Hoeveel eenzaamheid kan een mens verdragen? Wanneer slaat hij door? Aanspraak. Aanspraak. Ik wil aanspraak. Misschien ben ik in wezen wel praatziek. Ben ik al aan het doorslaan? Mijn eenzame vriend, de Fiet, is de hele ochtend alweer aan het duiken. En opduiken. Ik denk dat hij hier woont. Ik denk volgens mij nog vaker hier aan een vogel dan aan een vrouw. Wat heel vreemd is eigenlijk. Wel, ik neem een minuutje om daar over na te denken. Uh, ik mag hier wel zitten, maar ik heb nog steeds verbinding. Ook al gaat dat nu via een koerier in een speedboot. Volgens de man van Staatsbosbeheer woont hier één of twee eilanden verderop een Duitse... Ooit kom hij vanaf oog op een surfplank naar Sennerplaat. En sindsdien is hij daar gebleven. Ook beweegt hij zich wel eens op zijn surfplank... roeiend met zijn handen naar de vaste wal. In ieder geval, werd mij op het hart gedrukt, is hij winterhard. Ik had nog gelezen in het boekje dat Jan Wolkers had geschreven... over alleen op een eiland, dat wat hij dan deed... was gewoon naakt over dat eiland lopen en dan... Plaste die gewoon onder het lopen. Ja, niet dat ik heel veel zin had om lopend te plassen... maar ik had wel zin in heel veel vrijheid. Ik kan hier boeren laten, ik kan hier aan mijn ballen krabben... en als ik wil zelfs ziek heilen. Niemand die het ziet. Volgens mij zorgt geestelijke detox ook toch ook wel voor het feit... dat je meer aan kan, toch, als je weer terug bent in het echte leven. Vol informatie. De werkelijkheid is bijna zonder uitzondering tegenwoordig... Hoi, heb je Facebook? Ja, en jij. Ja, ik ook. Wacht, ik voeg je gelijk toe. Hoofdpersoon pakt iPhone. En de volgende ochtend worden de grapjes heen en weer gechat via die chatfunctie onderin Facebook. Wil je eens binnenkijken? Nou, dat zou ik maar niet doen hè. Nee, dat is, dat is, uh... doe maar hoor, doe maar. ik. Kan... Dus ik lok nu arm mee in mijn huis. Maar ik kan wel tangetjes heb liggen. Wat mis ik nou eigenlijk hier? Nou ja, in eerste instantie mijn vrouw natuurlijk. Dat is vreemd, dat is onwennig. En uiteraard, daar moet een eind aan komen. Toch schrikken om mensen te zien opeens. Je zo langzaam opgesloten raakt in het labyrinth van je eigen gedachten. En fantasieën. Ik wil ook niemand zien, merk ik. Tijdens mijn verblijf. Geen mensen. Het verstoort de boel, maar... Ik heb een pakje sigaretten gevonden en ben begonnen met roken... omdat toch niemand het kan zien. Niemand kan zeggen dat roken ongezond is. Hoe dan ook, dat is hoe de dingen hier gaan en zullen gaan. Dan weet u dat. Ik denk veel aan het alleen zijn. Het zou pas erg zijn als je deze boot een week lang met z'n zessen moest delen. Er zijn namelijk zes bedden hier. Zes schrijvers een week met elkaar op een boot en ze mogen geen boeken meenemen. Dat levert volgens mij wel goede radio op. Een wonder. Vanuit mijn rechterraam zie ik hoe een motorjacht aanmeert. Eindelijk, eindelijk kan ik praten. En ik zal dit gesprek rekken ook. Ik heb twee boten gezien, wel mooie boten trouwens, geen grapjes. Alle boten kwamen op dit vakantiehuis afvaren. Ik heb niemand gegroeid. Ik wil hier alleen zijn. De radiocourier. Terwijl hij zijn boot aan de mijnen vastlegt, jubelt hij... Zeg, gelooft hier dat nou echt, van die Duitser? Maar er was toch een documentaire over hem gemaakt? Je moet niet alles geloven. En de zeearend? Heb je gisteravond de zeearend gezien? Natuurlijk voel ik me belazerd. En ik schaam me ook. Heel diep. Ik wacht het af. Ik heb nog één fles drinkwater. En ik heb nog twee blokken. En dan is mijn warmte op. Ik ben eigenlijk helemaal geen doorzitter. Ik ben ook terug beginnen roken. Want ik, heb, uh, ik dacht plots, ja, eigenlijk is roken niet zo heel slecht voor de gezondheid. <lacht> uh. Ik had er graag om willen lachen. Maar daar ben ik hier te eenzaam voor. Het duurt niet zo lang meer. Nu. Morgen nog. En de dag daarna ben ik terug... De kans bestaat natuurlijk dat ze je allemaal niet gemist hebben. God. Ja, dat moet je... Kijk, dat, die kans bestaat dat ze je niet gemist hebben. Zo zijn de vrouwtjes soms. Een hele bijzondere wijsheid die hier op Radio 1 bij VPRO's Woord weer even te horen is. U luisterde naar een compilatie uit Een Kamer uit het Verleden. De avonden organiseerden in het kader van het 15-jarig bestaan... eenzame verblijven op een woonboot bij het onbewoonde eiland Senneroog. In de nu volgende compilatie gaat het bij de deelnemers... die zonder enige vorm van modern communicatiemiddel... een week alleen op de boot verbleven, vooral over het begrip tijd. Doordat ik hier ben, denk ik veel na over tijd... Laatst hoorde ik dat er mensen zijn die voor de lol naar de negende van Beethoven luisteren, maar dan gedurende één dag. Normaal duurt dat stuk ongeveer een uur, maar met behulp van een computer is elke noot zo lang gerekt dat het alles bij elkaar een dag duurt. Het schijnt dat je dan dingen in die muziek hoort die je normaal ontgaan. Ik denk niet dat ik er het geduld voor zou hebben. Bij dingen die te lang duren krijg ik meestal kriebel in mijn knieën, of het moet wel heel interessant zijn. Toch hebben de dagen hier ook iets van die uitgerekte negende van Beethoven. Je kan hier helemaal niks. Ik bedoel, ik heb boeken opgeslagen en weer dichtgedaan. Muziek gedraaid. Hoe gaat het nu? Sai. Sai. De kraan vind ik heel interessant. Ik uh, sta nogal vaak in de badkamer en dan doe ik de kraan aan en dan kijk ik er een beetje naar en doe hem weer uit... en dan weer aan en weer uit. Een soort tik lijkt het wel. Kamer uit het verleden, wijze les. Ik zou denken, een buitenmens wezen. Uh, ook buiten zijn gewoon praktisch, want anders duren de dagen eindeloos lang. Gisteravond denk ik nog te denken, misschien ben ik wel heel laf. Maakt niet uit wat ik doe, weet je, maar als ik maar iets doe, ik moet iets doen... Misschien had ik eigenlijk hier moeten gaan zitten. En dan niets doen en kijken wat er dan gebeurt. We hebben nog maar weinig tijd voor de tijd. Dat we ondanks alle tijd besparen, de machines die we de afgelopen eeuw wel niet verzonnen hebben, we toch steeds minder tijd lijken te hebben. Wat ik hier doe is voornamelijk lezen. Een klein beetje schrijven. Een stukje fruit eten. Mijn rondes doen over de paden. Eten koken en aan het radioverslag werken. En daar heb ik het op mijn manier al erg druk mee. Er is nog geen moment geweest dat ik niet wist wat ik moest doen. Ik weet het niet goed, ik heb me nog niet echt verveeld eigenlijk, denk ik. Uh, de menselijke behoefte, eten, drinken, naar het wc gaan, wassen... dat kost allemaal tijd en dat doe ik dan denk ik een beetje... ik pak daar meer mijn tijd voor dan anders. Je hebt gewoon hetzelfde benul van tijd, lijkt wel. Ondertussen lees ik heel veel om de tijd te verdrijven. En als ik kijk naar alle boeken om te lezen... soms denk ik wel eens dat, dat de tijd om te leven... om al die boeken te lezen gewoon niet genoeg is. Ik kon me nauwelijks verplaatsen door het riet... en een gulpte water in een laars. Verderop zag ik de rode bakboordlampjes... van een grote boot passeren in de vaargeul. Heel aarzelend manoeuvrerend in de wind en tussen de ondieptes. Ik zag eigenlijk geen moer... En zo'n klein zaklantaartje, dat heeft geen enkele zin. Geef het maar toe, Doorman. Je rook aan de angst. Op je kleine, veilige eilandje, Zinneroog. oog. Uh, normaal gezien heb ik dan niet echt grote angst. Maar nu wel. Overigens weet ik hier al wel een ontsnappingsroute voor... als het toch te moeilijk wordt. Een van de paden loopt naar de andere kant van het eiland. En daar varen bootjes langs. Zeker met dit mooie weer. En als ik het echt niet meer uithoud... Of als ik mezelf uit buiten gesloten zonder sleutel of mobiel, dan kan ik daar gaan staan schreeuwen. En als dat niet helpt, kan ik oude berenklauwen in brand steken. En hoop dat er mensen op het vuur afkomen. Ziezo, aansteken vast in mijn jaszak. Mijn uur op zijn er oog zijn wellicht dus al geteld. En als ze niet geteld zijn, dan heb ik daar zelf alle tijd voor. Want dat valt me wel op. Dat je heel veel kunt doen op een dag. Heel veel tijd. Het leven vliegt helemaal niet voorbij als je erbij stilstaat. Maar vervelen doe ik me niet. Wat zijn nou de dingen die een kolonist doet, dacht ik. Nou, hij moet een fort hebben. Nou, dat fort heb ik. Dat is de woonboot die hier ligt aangemeerd. Met uh, de VPRO-vlag in de top. Het fort, dat is geregeld. Maar ik moet nu ook een kerk hebben... Ik ben op zoek gegaan naar een kerk. Want als je je beschaving wilt brengen, dan doe je dat met het geloof. Het geloof is de drager van de beschaving. Maken we er maar even van. Als ik nu dood ga vanavond, maak ik hele moderne radio. Het zou wel mooi zijn, de real life dood van een schrijver. En ik dacht er ook meteen aan, nu ik hier lig... Het lijkt me heel erg om bejaard te zijn of echt eenzaam. En dat je nooit zeker weet of iemand je vindt. Ben je iemand naar wie wordt gezocht of beter? Ben je iemand naar wie wordt verlangd? U hoorde onder meer Gerbrand, Bakker, Wim Helsen, Esther Naomi Perquin en Paulien Cornelissen. Ze zaten onafhankelijk van elkaar eenzaam op een woonboot bij het onbewoonde eiland Senneroog. Het programma De Avonden richtte in het kader van het 15-jarig bestaan van het programma in 2010 een kamer in het verleden in. De deelnemers waren verstoten van iedere vorm van communicatie. Ze maakten dagelijks een audioverslag. De man met de motorboot die dat kwam ophalen... was dan de enige die ze gedurende een hele week zagen. De gast mocht trouwens wel kiezen wat er in de koelkast moest liggen... en welke cd's en boeken er mee gingen. Mooie momenten van eenzaamheid door de jaren heen. Van Rottermerplaat met Jan Wolkers en Godfried Beaumans. Eerder dit uur, tot deze serie van de VPRO uit 2010. Ik hoop dat u een gezellig weekend tegemoet gaat. Gespeend van ieder gevoel van eenzaamheid. Het is bijna twee minuten voor zeven. VPRO's woord van deze week hier op Radio 1 is weer voorbij. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is een openbare pagina. Te vinden op facebook.com woord.nl. Via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vragen en opmerkingen over Woord, die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Of u schrijft, dat kan naar de VPRO ter attentie van Woord... postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. Woord wordt gemaakt door Marjoke Roorda, Nienke Vijs, Geert-Jan Strenghold en Tom Klaassen. De techniek vannacht was in handen van Martin Hulshoff. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. Presentatie Noira Romanesco. Volgende week zit hier collega Jeroen van Kan met een hele nieuwe aflevering van Woord. Zometeen na een kort journaal, het NOS Radio 1 journaal met Pecht van Sloten. Graag tot een volgende keer. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Leonard Cohen. To Op 18 september in Ahoy, Rotterdam.